Drie uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Een natuurgenezeres uit Kokkenge in Utrecht is veroordeeld tot acht jaar cel voor doodslag op een Zweedse vrouw. Sarah G. behandelde de Zweedse met het middel ibogaine. Dat zou ontwenningsverschijnselen en het verlangen naar drugs verminderen, maar is ook schadelijk voor de gezondheid. Sarah G. behandelde honderden mensen met het middel... daarbij overleden eerder al twee mensen waarvoor ze ook al is veroordeeld. Volgens de rechtbank is ze desondanks het middel blijven gebruiken... en heeft ze bewust grote risico's genomen. Een man en een vrouw uit het Noord-Hollandse Zwaag... die werden verdacht van moord op hun dochter Joelle... zijn door de rechter vrijgesproken. De officier van justitie had tien jaar cel tegen ze geëist. De gehandicapte Joelle Tromp overleed in 2012... De ouders zouden haar een euthanasiemiddel hebben gegeven... dat ze hadden besteld in China. Getuigen verklaarden dat de moeder had gezegd... dat ze Joelle bij het sterven had geholpen. Maar volgens de rechter is daarvoor te weinig bewijs. En de moeder van Hoek en Lili mag terug naar Nederland. Dat bevestigt Hoek tegen het Jeugdjournaal. Hij is superblij, zegt hij. De IND zou de aanvraag voor gezinshereniging van de moeder... hebben ingewilligd. Het is nog onduidelijk wanneer ze terugkomt vanuit Ar Armenië... De moeder van de tieners, die in Nederland zijn opgegroeid, moest in 2017 Nederland verlaten. Hoek en Lily mochten in Nederland blijven. Na een maatschappelijke discussie over hun toekomst gebruikte de staatssecretaris Mark Harbers zijn discretionaire bevoegdheid, waardoor ze konden blijven. En fruitelers nemen maatregelen tegen de verwachte vorst van komende nacht. Onder meer met vuurpotten, het aanbrengen van een beschermend ijslaagje en kappen boven de boomgaarden proberen de telers de schade te voorkomen. De afgelopen tijd hebben koude nachten al bepaalde soorten kersen aangetast. Op sommige plekken is bijna driekwart van de kersen beschadigd. En dan het weer. Nu bijna overal zon. Alleen in het zuiden wat bewolking. Bij een koude noordoostenwind is het 7 tot 12 graden. Vannacht is er dus kans op nachtvorst. Morgen en vrijdag minder wind, maar wel koud met zo'n 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. Op de A10 Noord blijft het een beetje dringen voor de Coentenol richting Den Haag. Er staat nog steeds 2 kilometer file. Op de A44 Amsterdam Den Haag tussen Wassenaar en... of uh, voor de verkeerslichten bij Wassenaar, 10 minuten extra. En het is druk rond de Keukenhof op de N208. Sassenheim naar Haarlem. Zeker 10 minuten in de file tussen Lisse en Hillegon. En dat was de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Dankjewel, namens de kassa medewerkers en sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de herhaling van de Euro Breakdown. Het is tijd voor tips. Woe. Hartstikke lekker. Hé, hey, jij hebt een tip, Vanity. Ik heb nou, een tip. Vertel jij eens even over jouw tipje. <laughs> <Nee>. <laughs> Mijn tip, dat is van Pink... Toevallig. Heel toevallig. <laughs> nee, Volgende week moet er. je wel echt een andere kiezen. Nee. Ja, ik heb al een, een lijstje gemaakt. Maar Oe. het was echt mijn puur toeval dat ik deze tegenkwam. Ik zat op een uh -huh. scooter. Even een lijstje aangezet. En toen dacht ik van, oh, dit is een leuk nummer. Ja. En ik dacht wel van, nee, maar dit is weer Pink volgens mij. En toen keek ik van, ja... <laughs> Maakt niet uit, hij is leuk. Speciaal voor Vriendincky <laughs> hebben we Pink en Hassel deze week. I gave you soft, I gave you sweet, just like a lion, you came for a sheep. Oh no, don't try to hustle me. You took my love, mistook it for weakness. I guarantee I won't repeat this. No, don't try to hustle me. I live my life like a bullet in a gun. Give you all my love till my patience is done. I'm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 So um. Gewoon een bericht naar alle mannen gewoon in Nederland. Don't hustle Vanity. Ja. Ja. Dat is hem gewoon. Pink met hustle. En dat, ja, voor dat Vanity is dat don't hustle me. Ja. Ja? ja. Was dat ook echt, echt de daadwerkelijke reden die ik net even zo uit mijn mouw schiet? Sch nee. Schooi, of was dit gewoon... Ja, ik vond het een leuk deuntje. Oké. Okay. Ik ja. <laughs> <laughs> ik had er nog niet echt zeg maar goed, goed, goed beluisterd. Ah. Ja. Oké. Okay.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 Ik denk dat ik alles wel vandaag gehoord heb, uh, wat ik me uh, nooit eerder gehoord heb. Uh. Bitch, pennington. <laughs> Tuurlijk. <laughs> Nachtelijke wier ook. <laughs> je moet toch wat in je leven? Wauw. <laughs> <Wow>. Is <laughs> zou allemaal avontuur een keer mee moeten maken? Je, je komt niet meer bij. Wauw. <laughs> wow.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 Come around, we are dancing the sundown. And we come alive, we run and have it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 Wat lekker, Heerlijk, wat fijn. Het wordt hier mooi weer. Heerlijk. Zonnetje het ja, schijnen. Ziek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 Hold on.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 Kan maar mee binnenkomen. De man schuift nu aan tafel. schuif, Je weet ik ben kapabel. Vertel echt geen fabel. Is nog zoeter dan de wafel. En gezonder dan verlafel. Hey yo die shit is zo verslavend. Yeah. En ik ben in de house vanavond. Yeah! Yo.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 Scientists, so I come get your everything tonight. I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give. I'm Visuele plaat 2000 Freaks Come Out van Jack Beck en Kevin Fish. Hoorde je voorbij komen hier in de Euro Breakdown? Heerlijk, heerlijk, eerlijk, heerlijk. We hebben een beetje raar nieuws als het gaat om Iggy Azalea. Die, uh, ja, hoe zal ik het uitleggen? Ze beschuldigt de muziekindustrie van sabotage.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 En dat is Whalen. Whalen uh, uh, ja, uh, ja, heeft nogal een bepaalde mening. Een hele sterke mening. En sommige mensen ja, noemen dat zelfs nog arrogant. Maar Whalen is het misbruik spuugzat. En ja, hoe dat in elkaar zit, dat, dat gaan we even haar fijn uitleggen. Uh, Whalen zijn naam en foto wordt dus op diverse online platformen misbruikt. En zijn fans hebben hem hier de afgelopen tijd meerdere keren op gewezen. Uh, Whalen kan volgens zijn advocaat geen juridische stappen ondernemen. Omdat de bedrijven die hierachter zitten constant de namen veranderen. Uh, dus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 Ik kan een bedrijf toch niet zomaar stopzetten. Daar, zijn toch, daar zit toch wel nog dus wel een proefburen aan. Ja, ah, ik Volgens kan mij... het zeggen. Nou, dan ja. moet je ze toch aan kunnen klagen, lijkt dat, mij. Ja. Dat, dat denk ik dan. Ik denk het wel. Nee, ja, nee. Ja.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 Go!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 My friend said you were a bad man I should have listened to the back then. And now you're trying to hit me up again Na na na nah I'm over you And I don't need your lies no more Cause the truth is that you boy I'm stronger And I know You said that I'd change with my cold heart, But it was okay. game like... Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5